6 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Brussel wordt vandaag verder gesproken over een reddingsplan voor Cyprus. De gesprekken met de EU, het IMF en de ECB... bevinden zich volgens de regering van het eiland in een zeer gevoelige fase. Cyprus moet zelf 5,8 miljard euro meebetalen... aan de operatie om de banken van het land te redden. Als de regering vandaag niet met maatregelen komt... draait de Europese Centrale Bank de geldkraan dicht... Experts van de Britse politie doorzoeken het huis van de Russische zakenman Boris Beresovsky, die gisteren dood werd gevonden. Er wordt gezocht naar onder meer chemicaliën, gif en nucleair materiaal. Russische media speculeren dat hij zelf moord heeft gepleegd, maar in Engeland wordt ook rekening gehouden met moord. De 67-jarige Berezovski was een van de felste en prominentste critici van president Poetin. Toeristen mogen over een week weer ballonvaarten maken in de Egyptische provincie Luxor. Vorige maand werden ballonvluchten verboden na een ongeluk waarbij 19 doden vielen. Nu zijn er strengere veiligheidsregels genomen en er komen meer controles. De Pakistanse oud-president Musharraf keert vandaag terug naar zijn vaderland. Hij zat vier jaar in ballingschap in Dubai en wil in mei meedoen aan de parlementsverkiezingen in Pakistan.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 Het weer, droog en geleidelijk zon. De temperatuur ligt vandaag rond het vriespunt. Maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen droog en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. Uw bedrijf zoekt nieuwe klanten. En al best wel lang eigenlijk dan moet u echt naar NBA in één Dag komen van Ben Tigelaar. Daar blijkt dat bijvoorbeeld Philip Kotler hele slimme ideeën voor u heeft. Dan scoort u wel meteen. Schrijf u nu in op dag.nl. De Bre zijn denken was hoekig en nors. Bind van Ferdinand Bordewijk, vanavond in Benali boekt. Het is een moderne klassieker over hoe we onze kinderen moeten opvoeden. Met stalen tucht of zachte hand. Vanavond om tien voor zeven bij NTR op Nederland 2. Bind van Bordewijk. Seminar MBA in 1 dag 15 mei MBA in 1 dagnl Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook het concert met Mozart en Beethoven op paasochtend. Inclusief paasbrunch vanaf 45 euro. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Dit jaar bij MBA in 1 dag Ken Blanchard live vanuit de VS. Kijk op MBA in 1 dagnl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 Het is 24 maart 2013 en het is precies vier minuten over 6. En mocht je wakker zijn geworden door de zuisende wind, dan stel ik voor dat je gewoon lekker in je bed blijft liggen, want het is me toch een partij koud buiten. Het is echt... Ken je die kou van gisteren? Die is er vandaag weer. Het is niet weggegaan. Het is, het is gewoon net zo koud geleden. Het is echt verschrikkelijk buiten. Goedemorgen trouwens. Nee, het valt... Ja, nee, het is natuurlijk het is koud. Maar moeten ook niet overdrijven. Ik bedoel, als je een warme jas aantrekt en zo, dan, dan valt het allemaal wel weer mee. Dan is het ook wel goed te doen. Maar ik kan me voorstellen dat het lekkerder is om nog even in je bed te blijven liggen. Een beetje naar de radio luisteren en zo. Ja, dat is hartstikke leuk. En misschien later deze ochtend wel naar de Grand Prix kijken. Grand Prix van Malaysia Circus is neergestreken daar. En op het Sepang International Circuit wordt over enkele uren de tweede race van het seizoen verreden. We gaan er straks over praten met Formule 1 fan... Van de NOS, daar werkt hij, Rashid Finch. Die volgt altijd alles. En ken jij Ted van de Padden nog? Ted van de Padden, die won in 1996, uit mijn hoofd, won hij de verkiezing, de wedstrijd van de sterkste man ter wereld. Hij was toen de sterkste man ter wereld. Enorm lange gast is dat, hij was ook heel zwaar, grote, grote jongen was het. Ted van de Parre was echt een held toen. Maar ja, daarna is hij toch een beetje. Ja, een beetje weggegaan. Ik weet niet, waar, waar was hij nou ineens? Ted van de Parren. Wij zaten zo te mijmeren op de redactie met z'n allen. Van ja, waar is nou Ted van de Parren? Dus we hebben Daan van BNU University gevraagd. Van ga jij nou eens zoeken naar Ted? Nou, dat was nog een hele speur toch. Maar uiteindelijk heeft hij hem toen op vrijdag, ergens aan het einde van de middag, gevonden. Toen is hij naar hem toe gegaan. En heeft hij even polshoogte genomen van hoe is het nou eigenlijk met Ted van de Parren? Iedereen is ergens goed in, dachten wij ook deze week. En Sophie van Bearden University wil graag weten waar haar kwaliteiten liggen op het gebied van sport. En ze volgt een intensieve test bij Daniel in Veenendaal. En daar komt ze erachter welk type sporter ze is. En een keertje terug naar die tachtig, dat ja, is leuk, toch? Ja, dat is keertje. laatste seconde is weg. Ja, ja, ja, kom op. En daar ja. gaat hij. Oké. Okay. Heel rustig. Doel blijven trappen. De weerstand is er al. Is het maximaal? Eh, ik denk voor dit moment wel, ja. Okay. Ja, ik ga mijn masker af. Ja. Haha, ik kom weer normaal praten en ademen. Oeh. Alle snoertjes gaan weer van mijn lichaam af. En dan kunnen we zo de uitslag evalueren? De resultaten worden nu afgedrukt? Ja, zometeen weten we iets meer. Het wordt ook in het systeem ingevoerd, waardoor je mooi visueel kan zien wat jouw score nou precies is. Ik zie heel veel resultaten hier voorbij komen. Maar naar welke grafieken moeten we eigenlijk kijken? Dit is een belangrijk grafiekje. Dan zie je eigenlijk twee lijntjes, als je goed kijkt. Hè? Dat zijn mm -hmm. puntjes voor mijn lijntjes. Blauw, ziet, en, uh, blauw en rood. Ja, en je ziet ook dat ze elkaar kruisen op een bepaald moment. En dat kruispunt, dat is uh, wat ze noemen de anaerobe drempel. Dus wanneer jouw lichaam uh, overgaat. overgaat van verbranding met zuurstof naar verbranding Zonde. zonder ja. zuurstof. Dat is dat. Dus dat is een van de indicaties die je iets zegt over aanleg uh, ja, ja. Type, type sporter, zeg maar. Wat een eigenschap van... Duursporters vaak is dat zodra de, het herstel intreed, zeg maar, dus de test ten einde, dat die hartslag vrij snel omlaag zakt. Nou, en als je dan naar jouw grafiek kijkt, dan zie je eigenlijk dat je best wel een behoorlijke steile lijn hebt, zeg maar. Want je herstelt in, wat is dit, twee, tweeënhalf minuten ongeveer, ga je van hartslag 190 terug naar onder de 130, zeg maar. Alleen dat die verzuringsgrens, die ligt vrij laag bij jou. En wat ik al aangaf, maar dat kan ook dus met een stukje... Manier van trainen te maken hebben. Wat is dan jouw conclusie? Optimaliseren van, uh, van nog een aantal dingen door uh, ook je training op goede manier aan te pakken. Hè. Dat is natuurlijk wel een voorwaarde om dat te kunnen optimaliseren, denk ik dat jij uh, aardig in de buurt van een duursporter kan komen. En welke sporten denk je dan aan? Hardlopen, fietsen, dat soort uh, sporten, zeg maar. Fietsen vind ik echt totaal niet interessant. Dus ik hou het lekker bij een duurloopje. Zo. Nu loop je de trap op. <laughs> ja, ik zou ook wel willen uitblinken in de sport. Lijkt me leuk weet je, dat je gewoon echt heel goed kan voetballen of zo. Of heel goed kan tennis en dat je daar dan ook je beroep van kan maken en zo. Wij vroegen ons af, in welke sport zou jij nou ontzettend goed willen zijn? In boksen. Nou, dat is handig bij het uitgaan als je ooit in de problemen zit. <laughs> Geen idee. Ik kan echt even niks bedenken zo snel. Tennis. Ja, dat heb ik ooit gedaan. Vind ik leuk. Voetbal. is een mooie sport, toch? Yoga. Omdat ik uh, heel erg tot rust kom naar de niet En heel alleenig word. Dus dat vind ik wel heel positief. Voetbal. Uh, dat ik het leukste sport vind. gewoon. De rest van de sport geef ik niet zoveel. Ik, ik hou helemaal niet van sport. Voetbal. Omdat het leuk is. Paardrijden. Nou, leuk, buiten. Het is allemaal verleden tijd. Ik ben 83. Maar ik heb heel graag getennist. En ik heb roeit En ik heb uh, uh, gezwommen. Britje. Nou, dat lijkt me leuk. Zwemmen. Uh, ik vind het een heel leuke sport. En uh, ik zit er ook wel. Dus ik zou er ook wel een beter doen. Voetbal. Waarom? Omdat ik er zelf al uh, 16 jaar op zit? Uh, ik vind het heel leuk. Zwemmen zou goed willen zijn. Of tennissen of uh, volleybal. Ik zou wel goed willen zijn in hardlopen. Want dan kun je een kaart wegrennen als je in Amsterdam uh, allemaal ongure mensen achter je aankomen. Uh, voetbal, omdat ik een uh, voetballiefhebber ben. Vuurrennen. Ja, dat vind ik heel leuk. Heel leuk. Het boeit mij. heel erg. en voetbal. Het boeide hem heel erg, zei hij nog. Dat je het weet. We gaan praten over voetbal. Vooral Nederland zelf, dan natuurlijk. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Met Ferdinand Hossenbucks op deze vroege, maar vooral koude zondagmorgen. We schrijven 24 maart 2013. Een week die weer achter ons ligt. De week waar het in en rond Arnhem onrustig begint te worden. Wel in de goede zin van het woord, want Vitesse doet. ...volop mee in de strijd om het kampioenschap op het hoogste niveau in het betaalde voetbal. De week van de inauguratie van Jorge Mario Bergoglio als nieuwe leider van de katholieke kerk. Het was de week waar de KNVB met een plan op tafel kwam in zaken respect in het amateur voetbal... ...waar het gaat om de gele kaart. Wie zal het zeggen of dat helpt... Het was de week waar Barack Hussein Obama het Midden-Oosten bezocht. en waar vanuit de Palestijnse hoek veel kritiek naar buiten kwam. Het was de week waar bekend werd dat Ron Jans het volgende seizoen de nieuwe trainer wordt. Van PEC. de week waar het Italiaanse Fiorentina met een bot op tafel kwam voor international Jordi Claas. En Luc, het was de week waar Van Gaal en zijn mannen in de hoofdstad afrekenden met Estland. ...en het WK van 2014 het Nederlands elftal nauwelijks meer kan ontgaan. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, nou en wat dat betreft hebben we een, een makkelijk gesprekje voor, uh, voor de boeg... ...want uh, er is eigenlijk niet zo heel veel gevoetbald op, dan, uh, ja, op het Nederlands elftal na nou, eigenlijk. Daar uh, da -da -da -da draait het al allemaal om deze week. Het draait daar zeker om en de komende week ook. Kijk even terug, uh, om terug te komen op die wedstrijd hoor. De, die eerste helft was niet goed. Maar ja, je hebt nog altijd een, een, een tweede gedeelte en het wordt uh, 3-0 en dan kan er door uh, de buitenwacht kritiek uh, of wat dan ook worden gegeven Luc. Kijk, het gaat in deze fase om die knikkers, want dan ga je naar een groot podium toe. En in het voetbaljargon zou je haast willen zeggen: eerst winnen en dan voetballen. Kijk, Van Gaal was, had ook kritiek met name op Robben. En uh, Robben speelde volgens uh, de bondscoach zijn eigen spelletje. Wisselde te veel van flank. Maar goed, uh, kijk, Van Gaal heeft in, uh, op deze positie heeft hij ook nog andere opties. Ja. En Robben was ook in, in, in, in zijn mening, of tenminste het commentaar dat hij gaf... was hij ook niet zo uh, positief. Maar uh, kijk, Louis ziet uh, dat het team steeds dichterbij het ideale plaatje komt... zoals hij ze graag wil zien spelen. Hij heeft er ruim een jaar nog de tijd om te speuren naar spelers... die, die bijvoorbeeld uh, die zijn visie op het veld ten, ten uitvoer kunnen brengen. Want hij ziet ondanks de vele wisselingen die hij toepast... zijn groep een uh, ja, nieuwe stappen maken. En Louis wil toch dat het team uh, dominant uh, moet voetballen... Ja. En ja, spelers moeten bepalen wat er in het veld gebeurt, volgens hem. En de tegenstander mag daar weinig invloed op hebben. Wat ik dan wel weer geinig vind, is dat als je dan kijkt naar het team... wat nu ook in het veld stond, en wat misschien uh, aankomende dinsdag... ook alweer in het veld stond, ja. dan, dan staan, zitten er allemaal spelers bij. Daar hadden wij tijdens het EK. Ja, of We, we hadden er wel van gehoord, maar niet dat zij ook echt international materiaal waren. Jan Maat, de Vrij, Maats Indy, Deli Blind, de Guzman, nou, een beetje dan. Maar goed, de, de, allemaal, allemaal nieuwe jongens zijn dat. En die, die, die doen het dan toch wel goed, vind ik, hoor. Daar ben ik het helemaal eens met je. Um, kijk, je mag nooit terugkijken van wat er toen is gebeurd en wat er daarvoor weer helemaal misging. Maar in een, een, een, een, een tijd van, van een jaar. ...tijdsbestek van een jaar en Louis is nou uh, de trainer van het Nationale Elftal... ...zijn jongens die zijn ja, naar voren geschoten. Jongens doen het heel goed uh, hier in Nederland. En kijk Louis zal altijd wat geroutineerde wat, ja, spelers oproepen. Dat heeft hij ook gedaan, hoor. En, maar ik blijf het zeggen uh, hoe hij heeft gespeeld die wedstrijd voor Estland... ...met een, een heel jong middenveld. Kijk, Sneijder heeft gespeeld, maar die haakt de nacht half uur af... ...en die schijnt al in terug te zijn in, uh, in Turkije. Ja. En ik zal het blijven zeggen, Luc, ik, ik, het Nederlands helftal zou best zonder Wesley Sneijder kunnen. Kijk, Van Vaart kwam er later in. Hij heeft ook wat betreft de, de, de, de, het keepersprobleem. Nou ja, het probleem niet, maar heeft hij ook een behoorlijke keuze. En ik zei het al zo net met Rob op de linkerflank. Ja, ik noem die jonge uh, Paul Poetius. Uh, die is nou heel goed bezig bij Feyenoord. Die achterhoede, die zit, die zit, die zit heel goed in elkaar. En uh, ja, met name het centrum. Kijk, met Indi en de vrij. En het middenveld, daar heeft Louis behoorlijk keuze, want ik heb. Ja. We begrijpen wel of de mensen wat hij heeft aangegeven. Hij heeft Maher nu opgeroepen om die positie van Sneijder te bekleden En je hebt daar een, een, een middenveld met een met, ja, Klaas, die, ja. en Hoesman, ja, Strootman. Die moeten we ook niet vergeten. Maar eigenlijk beginnen dus zo wel een beetje de, de, de, poppetjes, uh, de poppetjes hun plekje te krijgen, haast. Uh, zoals uh, de, de Vrije en zo. Ja, die, die gaan eigenlijk niet meer weg uit de verdediging natuurlijk. Die blijven daar gewoon staan. En, uh, want die doen het hartstikke goed. Waarom zou hij waarom daarin gaan wisselen? Ik denk niet dat Louis gaat wisselen wat betreft die verdediging. Kijk, je hebt altijd nog een, een routine als de Matthijsen en de Ron Vlaar. Ja. Maar hoe, hoe die twee het doen in het centrum. En ja, Blind, ik vind Blind een hele goede linksback hoor. Hij heeft ook nog daar een optie voor Willems. En die ava luke ja, blijf het. Ja. Je, je hebt Robben uiteraard, ik wil je zeggen, het is een routineer. Maar die is, al, ja, die is heel goed bezig. Maar goed, de afgelopen weken ging het niet zo best. Ja, van Bergen is te vergeten. Hun te ja. komt eraan. Je hebt nog altijd een weer een kuit op de bank. Ja, en misschien een comeback van uh, Luciano Nassing, want die is nou geblesseerd. Maar ja, ik denk wel dat hij 2K volgend jaar haalt. Maar het is, uh, het is uh, al, altijd afwachten. Hoe, hoe, hoe, hoe komt zo'n jongen uit de lappenband? Want hij ja. is een behoorlijke blessure gehad. En dit is zo komt hij niet meer in actie, joh. Het is gewoon afwachten en, en hopen dat hij terugkomt op het niveau zo, wat we, van hem. Dus uh, uh, ja... Gewend waren, ja. want ik, ik noem er eentje die we waarschijnlijk nooit meer terug zullen zien in de nationale elftal. Dat is de jongen van Avelaio. Niemand praat meer over hem. Hier. Nee, Avelaio moet je ja, weg, ja, ja. Het is wel jammer hoor, maar goed, het is, het is, dat, die is, ja, dat is een afgesloten Nee, nee, ja. En uh, tenslotte nog, ja, Roemenië komt er dan aan, dat is dinsdag, dan, uh, dan spelen tegen de Roemenen. Dat lijkt mij dan weer iets moeilijker dan Estland op een of andere manier. Um, ja, dat klopt. Alleen. Ja. Wat uh, het, het voordeel van Louis is... Uh, die gasten die hebben gelijk gespeeld de afgelopen vrijdagavond. En dat brengt het Nederlands elftal behoorlijk in het zadel. Ja, ze speelden 2-2 tegen, tegen Hongarije. Ja, die ze speelden gespeeld. gelijk. En ja. Ja, Louis was daar heel content mee. En nogmaals, Luc, die knikkers die heeft Louis gehouden in de hoofdstad. En ja, uh, Roemenië wacht uh, de komende dinsdag. En dan zou je kunnen afvragen van... is het een wedstrijd des keizers keizersbaart of niet? Maar goed... Uh, bij winst, ja, dan, dan kan je koffers gaan pakken. Hm. Ik denk bij een gelijkspel ook al. maar het zal toch weer aanlopen. Dat, dat Nederland, die gaat, ik bedoel, Nederland heeft zich al geplaatst. Ja. Louis zal er vol, uh, volgend jaar zeker bij zijn met het team. En dan zien we wel, want ja, proberen die, die, die punten te pakken. En ik zei het er net al, uh, in het voetbaljaar gewoon eerst winnen en dan voetballen, joh. Um, dinsdag is dat dus te zien, half negen in de Arena Nederland-Roemenië. En dan duurt het weer een paar maanden Dan spelen we pas in september weer wedstrijden voor de WK-kwalificatie. Dus uh, geniet er nog eventjes van. Hè? Het is nog even genieten. ja. En ja, vooruitkijkend, volgende week gaat de competitie weer ja, uh, vast starten. Luc en de gauw een hele goede fase. Te Er Start te melden de volgende week. Spannend, spannend. Dan gaan we dan verder over praten. Dankjewel, Ferdinand. Bedankt dat ik weer bij jullie in de uitzending mocht zijn. Een hele goede zondag voor jullie allemaal. Tot de volgende week. Dag.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 I'm worried that I blew my only chance. Whispers in Plaats Mumford and Sons en and Whispers in the Dark. Hier op de radio stel ik altijd een vraag. Z stel ik een vraag en dan geeft dan iemand anders een antwoord. Zo, zo werkt het nou eenmaal. Maar afgelopen week was er uh, het grote interview gala. Elan van Bearden University die wilde daar wel graag naartoe. En tijdens dat gala stelde hij de gasten een vraag en... De gasten mogen dan weer een nieuwe vraag stellen aan de volgende gast. Snap je toch? Principetje. Het ging zo. Ja, bedankt voor de introductie, Luc. Het is hier ja, vrij druk. Uh, ik sta hier in de benedenfoyer van de stad Schouwburg Amsterdam. En als ik zo om me heen kijk, ja, zie ik geen Brit en Imke. Dat zijn toch wel wat andere interviewsters van andere klassen. Maar ik zie een Frank van der Linden... Achter me staat Freek de Jonge. Ik ga ze af en ik ga eens even kijken wat zij gaan vragen. Klaas van Kruijzen, wat is het meest genante gesprek wat jij ooit hebt gevoerd? Ik heb bij mijn 3FM programma eens een keer de situatie gehad dat ik een band geïnterviewd heb. Die heb ik laten spelen. En aan het eind kwam ik erachter dat het een andere band was dan... Die ik had aangekondigd. Die jongens, die gaan spelen. En mijn producer ziet op het drumstel. Ziet hij gewoon de naam van een andere band staan? Die komt de studio inlopen. En dan heeft hij ziet van: Oh, Klaas. Dit zijn ze helemaal niet. <laughs> Oké, okay. pretty gênant, echt. Oké. Okay. En heb je nog een vraag voor de volgende persoon die ik zo meteen ga aanspreken? Is er een vraag die nog steeds door je hoofd gaat. waarvan je denkt: Die had ik toen in dat interview moeten stellen. Maar ik heb het niet gedaan. Welke vraag was het? Meneer Koekelman. Nee, want dan had ik hem gesteld. En dat klinkt aanmatig, maar het is echt zo. Het is... Uh, ik heb altijd geleerd, domme vragen bestaan niet. En uh, vragen die in je opkomen tijdens een gesprek moet je stellen. En is er een vraag die u door kan geven aan, uh, aan een andere persoon die hier tijdens het interviewgala rondloopt? Welke eerste vraag heb je ooit gesteld waarmee het interview meteen in één klap totaal uit de rails liep? Hij Vreek de jongen. U bent open, open boek. Ik ben boek. Vol, volkomen open en ik heb, geen, ik heb geen enkele terughoudendheid in welke vraag dan ook. En welke vraag zou ik aan een uh, volgende journalist of interview moeten vragen? Of hij ook zo'n hekel heeft aan trucjes van ondervragers... waarin ze zichzelf in een formatje hebben geperst... waardoor je een vraag krijgt waar je helemaal niks mee kan. Zoals dit. Ik zou het niet willen bevestigen. En uh, Dus ja... Van tevoren moet je heel duidelijk weten wat wil je nou van iemand weten? En met welke reden wil je erachter komen? Dit gaat over, dit gaat over het confronterende interview. Ik stel, sowieso moet ik nooit vragen stellen, want ik bedenk zelf welke vragen ik wil stellen. En ik stel alleen maar aan vragen waarvan ik echt nieuwsgierig ben naar het antwoord. En dus zijn er eigenlijk nooit vervelende vragen die ik moet stellen. En heb je een vraag die ik aan de volgende persoon kan vragen? Wat wil je echt weten? Bedankt, Teun van de Keuken. Ja, het is natuurlijk uh, heel ondeugend van hem dat hij nog steeds niet ja heeft gezegd. Het is eigenlijk ook fout van hem. Hij weet dat zelf wel, Barack Obama. Uh, dat hij mij niet 2,5 uur exclusief heeft ontvangen in het wit Huis. Dat dusver. Uh, moet er een keer van komen, weet hij zelf ook. Nee, maar in ernst, ik zou de Amerikaanse president heel graag grillen over de vraag... wat doe je nou met die glimlachende pokerface in Israël? Ben je nou zo bang voor de Joodse stem, zelfs in je tweede termijn als president, dat je dat Midden-Oosten-vraagstuk niet aanpakt? Heb je nog een vraag voor onze presentator Luc Ieking, die nu live in de studio zit? Um, het leukste is altijd... W wanneer ben je op je bek gegaan en wat durf je daarover te vertellen... En wat heb je ervan opgestoken? Dus, uh, Luc, je hoort het. Wanneer ben jij eigenlijk op je bek gegaan? Bedankt. En wat heb je ervan geleerd? Bedankt, Frank van der Linden. Ja, jeetje. Nou, best vaak. Uh, en, uh, maar ik denk dat... Uh, ik heb best vaak gehad, ook wel, dan was ik midden in een interview met uh, iemand... En dan op een gegeven moment, daar wist ik van shit, ik ben afgedwaald. Ken je dat? Dat als je in een gesprek bent met iemand... Um, en dan dwaal, je, dan dwaal je wel eens af, dan ga je ineens over andere dingen nadenken. Nou, dat, is niet, dat is niet heel handig als je dat doet in een interview. Want ik, ik had dus geen idee meer waar het over ging. Want ik hoorde nog net zo'n laatste woorden, ja ja, ja, ja zo zit het. Toen dacht ik, uh, en hoe zit wat? En dan moet ik dan eigenlijk beter gaan luisteren. Maar ja, ja a problem Ik denk. Even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Het NOS-journaal is trending. Komt door een uh, nou, nogal mislukte uitzending van het journaal van gisteren. Herman van der Zand presenteerde om vier uur dat journaal. En kwam erachter dat eigenlijk alles stuk was. de Het verlies je de staff, Is dat is niet. Ja, ik dacht al. Dat is. Dat klopt helemaal niet. Dat hoort natuurlijk een filmpje bij. In plaats van zat u naar mij te kijken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, toch nog even naar Cyprus, begrijp ik. Ik denk dat het weer niet in orde is. Ja, dat is uh, interessant. Twee keer geprobeerd nu. Dan gaan we naar de pauze natuurlijk. Het schijnt dat alles hier mis is gegaan. Uh, het weer dan nog misschien? Krijgen we dat wel? Nee, ook niet meer. Nou, u weet vast zelf wel dat het koud is en de snijdende oosterwind. Die staat er. Jo. Reactie van Herman op Twitter. Heeft er iemand een soldeerbout? Nou, die had hij zeker nodig. Hashtag EarthHour is ook trending topic. Gisteravond om half negen was dat. Overal ter wereld gingen de lampen een uur lang op zwart. Ik heb er niet heel veel mensen aan mee zien doen hoor. Tenminste, bij mij in de buurt bleef het gewoon licht. In de huizen dan. Maar toch deden er in Nederland dit jaar zo'n 34.000 mensen mee aan Earth Hour. Dan nog wat historische feiten. Dirk Vrimoets is de eerste Belg die de ruimte bezocht. Hij vertrok vandaag in 1992. In 2007 wordt hardloops de Lorna Kippler, uh, Kippler had, uh, in haar geboorteland Kenia wereldkampioen. En in 1989 uh, dan uh, loopt de olietanker Exxon Valdez voor de kust van Alaska aan de grond. Ja, 42.000 kubieke meter olie komt er vrij. Uh, dat was niet meer niet, uh, niet goed was dat. Nog wat verjaardagen. Filemon Wesselink is jarig. Hij blaast 34 kaarsjes uit. Danielle Overgaag is ook jarig vandaag. tv presentatrice en Oud-Wielrenster. En Mr. College Tour Twan Huis. Ook hij is jarig. Nog net geen Abraham. 49 jaar is hij geworden vandaag. Van harte. Nog even naar de buienradar kijken. kijken, is het ergens aan het regenen? Jazeker, in Limburg en Zeeland plenst het een klein beetje. En dan heb je ook nog die snijdende wind waar Helmand al over had. Kijkcijfer, bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken? Op televisie, er is maar één man die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer, Coolcat Bart Halleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Het is een koud weekend, het gaat een koude week worden. Echt zo'n week om lekker voor de buis te zitten. Waar gaan we naar kijken? Nou, laat ik dan uh, beginnen met een mooi dagelijks programma. Want dan kunnen we kunnen tenminste dan, uh, vijf dagen in de week uh, mee vooruit. Uh, Malaika, nieuwe soap uh, op uh, RTL 5. En uh, die wordt elke werkdag uitgezonden om, uh, om 7 uur. Mm -hmm. Dat een, lijkt mij een goed tijdstip voor een soap. Hè. Dat is een beetje het klassieke uh, Goudkust uh, tijdstip. Ja. En onderweg naar morgen dus dat volgens mij ook om, uh, om 7 uur. Hè, dan heb je nog net geen last van, uh, van de wereld door. Goede tijden begint pas uh, een uur later. Dus het lijkt mij voor, uh, voor een beginnende soap lijkt dat een ideaal tijdstip ja. om uh, daar te beginnen. Wel dapper om weer een, een nieuwe soap in de markt te zetten van RTL. Nou, absoluut. En ze, ze pakken het ook wel leuk aan... want het is een serie die speelt zich eigenlijk af in een verzorgingstehuis. Uh, het verzorgingstehuis heet dan ook Malaika. Niet uh, heel bij origineel natuurlijk. En uh, een aantal van de acteurs die meespelen... die hebben ook in het verleden echt in verzorgingstehuizen gewerkt. Dus die kunnen ook nog iets van hun eigen uh, ervaring meenemen uh, in de soap. Ja. En laten we wel wezen, als soapacteurs iets kunnen gebruiken... dan is het wel een uh, uh, goede portie uh, re reëel acteren. Ja, ja, en moet ik me dan nou voorstellen dat het eigenlijk een soort... Um, um, Grace Anatomy-achtig programma is alleen dan dagelijks? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat je... Nou ja, dit is hè, een verzorgingstehuis en dan alle soapperikelen die je daarom omheen kunt verzinnen natuurlijk. Dus ik, uh, ik, bedoel, ik, ga niet, uh, ik ga er niet vanuit dat ze het vijf dagen alleen maar hebben... over het wassen van billen en nee. dat soort dingen. Dus er zal ongetwijfeld een soort spannende verhaallijn in, uh, in bedacht worden. We gaan het afwachten en kijken hoeveel mensen daarna gaan, uh, gaan loeren. Hoeveel denk jij? Nou, we weten dat uh, Goede Tijden tegenwoordig uh, zo rond de 1,5 uh, tot 1,8 miljoen kijkers scoort. En die gaan echt als een malle. Ja. We hebben een tijdje hebben daar even een dip in gehad in de kijkcijfers. Maar de, de, de soap is volgens mij weer helemaal terug. Dus het, is ook, het valt RTL 5 in de prijzen dat ze uh, uh, beginnen met de nieuwe soap. Uh, maar ik begin toch voorzichtig. Ik zeg 600.000 kijkers. 600.000 kijkers voor Malaika op RTL 5. En hoe laat is dat dan op de buis? Het is om 7 uur, elke dag. Elke dag zeven uur lekker kijken naar Malaika. en dan programma 2, Bart. Dat is uh, je, je kent mijn fascinatie met natuurdocumentaires. <laughs> ja, uh, koken nou, in natuur we, dat is jouw we, dingen. We, we, dat is mijn ding. We hebben het al over over Afrika gehad. We hebben het al over Earth gehad. Ja. En nou ja, de, je weet het, de mooiste de, de natuurdocumentaires komen bij de BBC vandaan. Nou, snap niet iedereen natuurlijk altijd die, die, die voice-overs en je hebt geen ondertiteling. Dus gelukkig zijn onze, uh, uh, onze zuidenburen zijn dan altijd zo, uh, zo vriendelijk... om uh, eerder dan een Nederlandse zender zo'n zo geweldige natuurdocumentaire uit te gaan zenden. Wild Arabia is de, de nieuwste lood aan de natuurdocumentaire boom. Ja. En uh, die gaat, zoals de titel al zegt, natuurlijk over het Arabische schiereiland. Nou denk je, dat is één grote uh, woestijnbak... Dat valt wel mee. Daar is heel veel te zien. En uh, ik kan het weten, want ik ben er ook uh, een aantal keren geweest. Het is een schitterende omgeving. Mm -hmm. En uh, het is echt, het is zoals je van de BBC mag verwachten... op een briljante manier in beeld gebracht. Dus je krijgt een heel mooi inkijkje in. Zowel het leven in de woestijn als het leven in de, uh, de oasis, in de gebergtes. Uh, nou ja, het is, het is, het is in die, die enorme zandbak die wij dan Arabië noemen... is er zoveel te zien. Dat hou je eigenlijk niet van Ja, en is het dan ook weer met de voice-over van... Uh... Van hoe die man ook weet? David iets? Nou, het is bij de Belgen. Hè? Dus die, de Belgen oh ja, hebben, die daar, hebben, een een uh, hebben daar een eigen voor. En ja. laat het wel wezen, af en toe worden natuurdocumentaires ook wel mooier door een Belgische voice-over. Ja, nou, dat, nou, daar ben ik zeker mee eens. Ja, absoluut. Hoeveel mensen gaan er naar kijken? Hoeveel Nederlanders gaan er naar kijken? Ja, dat ja. is, is altijd lastig. Het wordt komende donderdag uitgezonden. Dus op Canvas, hè, België 2, zoals mm -hmm. dat uh, zo ook zo mooi heet, om tien over half negen. Nou, is op zich gunstig. Staat wat tegenover de passion. Nou, weten we dat de Passion altijd een goede uh, anderhalf tot twee miljoen kijkers trekt. Uh, ga ik ervan uit dat hier, uh, nou, zullen we zeggen, een handjevol honderdduizend Nederlanders gaan hier naar kijken. Nou, het wel mooi laat, zijn. Laten we hopen dat er binnenkort een Nederlandse zender is. Ik vermoed dat het de EO is die ja. dan deze serie ook gaat uitzenden. Ja, die doen het altijd. Die knippen dan altijd wel uh, alle, alle evolutie dingetjes ja, eruit. <laughs> ja, <precies. laughs> op op donderdag, de, donderdag dus, ja, Canvas België 2 is dat. Dat uh, is rond uh, half negen ongeveer te zien. Um, Bart, wat gaan we downloaden? Nou, dat is, ik ga ook even een, een unicum doen. Ik ga even een, een downloadtip rechtzetten... die ik oh, eerder gedaan heb. Okay. Ik, heb toen, ik heb de serie Cult aangeraden. Ja. Daar heb jij volgens mij ook een paar afleveringen van. Nou, ja, Bart. Ja, ja en dat is, dat is, dat is een, een wat moeilijk uitleggen serie. En ik had het toen uitgelegd als... een broer. Uh, een man komt erachter, een journalist komt erachter... dat zijn broer in de ban is van een, van een secte En die, die broer verdwijnt. En dan gaat die uh, jongen achter die secte aan. Het verhaal is eigenlijk nog vager dan, dan ik had omschreven. Want waar het eigenlijk om gaat... is dat er een televisieserie is... Ja. over een secte. Mm -hmm. En dat dus eigenlijk fans van die serie... eigenlijk weer een eigen secte uh, vormen... En die secte heeft dan, dus die, die fan secte, zeg maar. Die heeft dan waarschijnlijk iets te maken met de verdwijning van die broer. Nou, dat is allemaal heel vaag. Je moet er naar kijken. Het is een beetje het is ontzettend meta. Want dan wordt ook helemaal gespeeld met nou ja, de, de, de, de wetten van de, van, de, van de realiteit van de, van de televisie, zeg maar. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld de producer van de serie in de serie heet Steven Ray. Maar dat is ook de producer van de. Echte serie. Ja. Kun je dat dan volgen? Ja, nou, ik volg het wel, maar ik denk de luisteraar niet meer. Maar ik heb het gezien en ik vind het wel een partij, partij vaag worden allemaal. Het is, het is hey. moeilijk te volgen, hoor. Het is heerlijk te volgen, daar hou ik wel van. Het is een beetje, je moet het een beetje in de, in de categorie lost zien. Weet ja. wel. Je, gaat, je stapt erin. Verwacht niet dat je kant-en-klare antwoorden krijgt. Het wordt eigenlijk per aflevering alleen maar nog vager. En dan maar hopen dat de serie uh, het volhoudt. Zodat we uiteindelijk een soort bevredigend einde krijgen: dat we weten wat er nou eigenlijk zich allemaal heeft afgespeeld. Dus alleen daarom zou ik al zeggen: ga nog eens een keer proberen, nog eens een keer cult. En, uh, en, en hou het vol dan. Als je, maar als je het na drie afleveringen niet getrokken hebt, dan moet je ook van mij kappen. <laughs> Heel goed. In de reprise dus cult in de download-tip. Um, en hij staat nu op mijn Twitter: twitter.com. Slash Luc. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. We're all alone, I didn't leave the building, I can't get can can to the phone, calling Elvis, we're all alone, well tell me I was calling, just to okay. wish you well, let me leave my number, heartbreak oh, can tell, old oh, lovely tenant, baby don't be cruel. Elvis van de Dire Straits. Nou, lekker liedje weer keren, ja, dat ik wel. In de vroege ochtend. Het is 10 uh, minuten over half zeven. Goedemorgen, 24 maart. En 21 jaar geleden, in 1992, was de sterkste man van de wereld een Nederlander. En die man die heette Ted van der Parre. En in 1996 is hij gestopt met de sterkste man wedstrijden. En sindsdien hebben we eigenlijk maar weinig meer van die reus gehoord... De daden van BNN University zocht eens uit hoe het met Ted van der Parre is. En na enige research ging hij op zoek in Honselerdijk. Ik ben nu in het bruisende centrum van Honselerdijk. En ik ben benieuwd of de, of de inwoners hem kennen. Ken jij Ted van der Parre? Nee. Zegt ze helemaal niets? Ted van der Parre. Nee, die ken ik niet. Ted van der Parre, ja, Edmonds. Nee, nee, ik ken hem niet persoonlijk. Ja, die ken ik. Uh, die was uh, dus een inwoner van ons Dijk. Die uh, een aantal keren uh, sterkste man uh, van Nederland en van de wereld is ja, geweest. Sterkste man van Nederland geweest. Van de, van de wereld zelfs. Van de wereld zelfs. Kijk eens aan. En weet je waar die woont? Ik heb, uh, Volgens mij zie ik hem wel eens loof hier. Dus ik denk dat hij hier woont. Als het goed is, moet dit uh, het huis zijn van Ted van der Parre. Dus uh, ik ben benieuwd. Dat ben ik dus. Ik ben 57 jaar. En ja, zoals de meeste mensen nog wel weten van de oudere de garden. Was ik de sterkste man van de wereld in 1992. Hoe ziet de dagbesteding van Ted van der Parre er tegenwoordig uit? Nou, dat is uh, grappig. Om uh, even half zeven gaat het wekkertje. En dan gaan we er rustig uit. Kinderen die komen ook uit bed. Koffie zetten. En even een peuker roken in de tuin. En dan begint de dag met eten maken voor de jongens. En ja, dan gaat op een gegeven moment de vrouw gaan naar het werk. En ja, dan hebben ze een beetje wel gehad. En dan ga je een stofzijgeltje pakken of een, een doekje. Of je gaat de ramen lappen, net wat er voorhanden is. Ja, want hoe zag uw dag eruit? Nou, dan begon je ook met een uurtje op 7 opstaan. En dan was het even een uh, ontbijtje nemen. En dan uh, ging je of je ging hardlopen of je ging fietsen. Of je ging zwemmen om de spiertjes een beetje soepel te houden. En dan voor de rest uh, sportschooltje erbij. En en toe buitentraining met vrachtwagen trekken, om een bovenstammetje te tillen en dat soort dingen allemaal. Waarom bent u gestopt eigenlijk? Want het, ja, het ging, ging perfect. Ik bedoel, u was de sterkste man ter wereld. Ja, 1969. Ik had eigenlijk die wedstrijd niet moeten doen. Ik had net het uh, jaar daarvoor had ik een bisepspace van het uh, bot afgescheurd. Ik dacht, nou ja, ik ga toch weer wedstrijden draaien. Maar ja, ik heb mijn hand niet goed soepineren. Dus dan ben je sportgehandicapt zoals het heet. Stort dan uw wereld in als het ware? grootste liefde, het sterkste man zijn, dat u dat niet meer kan doen? Nou ja, dat gaat wel een, een heel belangrijk deel van je leven is in één keer kapot. En dat. Uh, dat bracht wel enige emotie teweeg, dat wel. En ook, uh, wel psychisch als uh, fysiek natuurlijk. Van uh, de een op de andere dag doe je helemaal niks meer. En dat uh, is niet goed voor je lichaam natuurlijk. En daar heb ik wel klappen van gehad. Maar ja, dat hoort erbij. Op dit moment, u zei het net al in uw dagbesteding. Uh, de vogels. Ja. Achter in uw tuin. Zullen we er even naar gaan kijken? Ja hoor. Kijk Hoeveel heeft u er? Ik heb er maar tien, dat is meer dan al genoeg. Ja, ik mocht er maar twee van de vrouwen. Maar ja, dat was een beetje te weinig naar mijn zin. Dus uh, nu heb ik tien. Of dan vang je er eentje en of je haalt er weer eentje bij. En... Kijk, Mike Thijs heeft ook duiven. En ze zeggen wel eens hoe, hoe kennen met die grote hand die beesten ontdoen. Maar het is gewoon leuk. Ook als ik jonkies heb, die zijn dan. Uh, ja, dat leg je ze op je hand. Het is, is niks. Je moet je handen niet dicht doen, dan heb je geen, uh, geen duifjes meer. Maar... Een hele grote man met een heel klein hartje. Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar het is juist dat die beesten die vrijheid hebben. Hè? Het is uh, heerlijk als je keer vliegen. Ik zelf ook kon vliegen, maar ja, dat uh, doe je ook maar één keer als je het zelf doet. <laughs> dus laat die beesten maar lekker vliegen. Ja, u bent 2 meter 13, als ik het goed heb? Ja, 2 meter 13, ja. Een opvallende verschijning. Wordt u nog vaak herkend? Ja, ja, ja. ik ken niet, uh, het is niet echt meer zoals het geweest is. Maar als je ergens komt, dan is het Hé, ik ken je ergens van... En dan zouden ze denken, ze zeggen, oh ja, van televisie van Sterks, man. Uh, ja, dat komt wel eens terug. Als je op televisie ziet wat ze zeggen, ja, daar heb ik ook al meegewerkt. En precies zelfs als die film Gladiator heb ik ook maar meegewerkt. Dus ja, ben ik onherkenbaar. Dat was uh, de andere kant, en de jammere kant van de medaille. Maar goed, ik zit er wel in. Een hele ervaring, Ted van der Parra als filmster. Ja, dat is een hele ervaring, hoor. Tjonge, jonge jonge, jonge, zit je midden in die woestijn en dat was in januari of zo. En warm, en warm, tjonge, jonge. Maar het was een leuke ervaring, weer iets heel aparts. Ik heb toen twee weken gezeten, of tweeënhalve week zo'n beetje. Het was gewoon een ja, aparte ervaring, Dat maak je in principe weinig mee. Dat is gewoon leuk. Het verhaal van Ted van de Parren, dat nou, gaat er wel. Maar we gaan wel redelijk goed met hem. Gelukkig maar, gelukkig maar. De Grand Prix Circus is neergestreken in Maleisië op het Sepang International Circuit. Wordt over enkele uren de tweede race van het seizoen verreden. Zal het dan toch weer Kimi Raikkonen zijn die wint? Of zit er misschien wel een kleine kans in voor de Nederlander Guido van der Garde? Uh, wij denken dat er maar één man is die dat weet en dat is Rachid Finch van de NOS. En ook enorm Formule 1 fan. Rachid, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is het toch zo gekomen dat jij zo'n Formule 1 fan bent? Want jij bent altijd wakker op, op, op, op dit soort tijdstippen om naar trainingen te kijken en weet ik voor wat? Ja, ik, klopt inderdaad. Vorige week gewoon nog eigenlijk na nou, het stappen meteen door. Misschien ja. uh, <laughs> word ik daar net iets te oud voor, hoor, om dat uh, vol te houden. Ah, wel nee, joh. Het nee, begon, ik, uh, uh, een jaar of 15 geleden. Mijn beste vriendje, die keek altijd en keek een keer mee. En zo begon dat te groeien. Hm. En nu uh, volg jij het uh, eigenlijk het hele seizoen. Hè? Dus uh, ik neem aan dat, dat, uh, dat, dat, dat je weer met een grote glimlach uh, rondloopt. Want het, het is weer begonnen, het circus. Want dat ja, is het natuurlijk een enorm circus. Um, ik, ik zei al van: ja, zit er zit nog een kans in voor de Nederlander Guido van der Garde. Uh, niet echt, hè? Nee, om te winnen sowieso niet. Hij mag al blij zijn als hij dit seizoen een puntje weet te halen. Dan moet hij dus in de top 10 finishen, maar voor vandaag start hij als allerlaatste. Ja. Dus wordt lastig. Maar hoe kan het toch dat, uh, dat wij, uh, als wij uh, Nederlanders uh, afleveren aan, uh, aan de Formule 1, dat het dan toch altijd, ja dat moet dan heel, zo ontzettend lang groeien dat het er eigenlijk nooit meer van komt. Ik heb hier toch als leek niet zo heel veel vertrouwen in op een of andere manier. Ik kan het me ergens wel voorstellen. Overigens is er een Nederlander uh, die testcoureur is bij het team van Sauber. En Sauber heeft vorig jaar nog wel eens op het podium gestaan. Mm -hmm. Robin Frijns, heet hij, uit Limburg komt hij. En uh, die staat er toch ook wel in de wachtkamer. Dus als je dan uh, een coureur zoekt die misschien in een team kan instappen... dat wat uh, verder uh, omhoog op de grid staat, uh, dan is dat misschien wel zijn kans. Ja, ja. Um, ja waarom dat nou zo is als, uh, als Nederland? Uh, misschien ook wel voor een deel omdat uh, als je als beginnend coureur echt binnen wil komen... Uh, tenzij je enorm, enorm, enorm veel talent en ook geluk hebt... heb uh, je ook misschien wel een zak geld nodig om in zo'n team te komen. Ja. Iets dat wat minder makkelijk vanuit Nederland. Ja, misschien is het wel, ja. ja. Wie staat er op uh, pole position? Oftewel, wie maakt eigenlijk stiekem de meeste kans om te winnen? Uh, net als vorige week is dat Sebastiaan Vettel, de wereldkampioen... Mm hij -hmm. uh, heeft twee Ferrari's achter zich aan... En de winnaar van uh, vorige week die kwalificeerde zich als zevende. Dat is Kimi Raikonen van het Lotus-team. Maar omdat hij iemand gehinderd heeft in de kwalificatie, al dus de wedstrijdleiding, krijgt hij drie plaatsen straf. En dus start hij van plaats 10. Kijk, en uh, nou, dat kan dan wel weer wat spanning opleveren natuurlijk. Want hoe spannend denk jij gaat dit seizoen worden? We zijn nu één wedstrijd onderweg, vandaag is dus de tweede. Hoe spannend kan het worden, denk je? Nou, ik denk eigenlijk heel erg spannend, omdat er, het lijkt erop dat er meer teams zijn. Ik geloof uit mijn hoofd dat er zeven coureurs zijn die aan de leiding hebben gelegen uh, vorige week. Hmm. Uh, en dat zegt het eigenlijk wel. We hebben ook seizoenen gehad waarbij uh, niemand anders dan één persoon gewoon van, van start tot finish leidt en het dan natuurlijk wint. Uh, dus dat maakt het al heel anders. Uh, er zijn gewoon meer goede auto's in het veld. Hmm. Um, toch moet er uh, altijd eentje winnen, dat lijkt me logisch. Is dat dan ja. uh, Vettel die toch weer uh, de, de prijs gaat pakken of, uh, of, of, of zit er nog een verrassing in, denk je? Ik denk dat Ferrari een goede kans maakt, omdat ze erg snel zijn op dit circuit. En uh, Vettel, die voor Red Bull rijdt, hm. uh, bij Red Bull geven ze aan uh, dat het ze niet heel erg goed lukt om snel te zijn op een langere afstand. Dus over één ronde zijn ze heel snel. Maar ze heel een hele middag lang. Uh, dat houden ze met hun banden niet vol, zeggen Hè? ze. Dus, maar dan, uh, maar dan, dan, dan koop je toch gewoon nieuwe banden? Uh, je kunt nieuwe banden naar je auto zetten, inderdaad. Maar dan moet je de moet je pitstop maken en dat kost natuurlijk. Eh. Nee, maar ik bedoel meer van als zij als zij nu al weten van oké, okay, wij hebben banden, dan kun je eigenlijk niet zo lang meer, uh, dan kun je eigenlijk niet zo lang op rijden. waarom, waarom hebben ze dan überhaupt die banden? Dus het zijn allemaal regels inderdaad waar banden aan moeten voldoen. Je hebt twee soorten banden, je moet ze allebei gebruiken tijdens de race. Oh. Uh, dus de truc is eigenlijk, ja, wie, wie kan er het langst mee, uh, mee doorrijden? Ja, en dat, dat, vind ik, dat vind ik ook een beetje het lastige aan Formule 1. Ik vind het heel leuk om naar te kijken. Maar het is ook zo'n tactisch spel. En, uh, ja. Maar het is niet alleen maar sport. Het is ook, het is ook, uh, ja, het is ook een soort denksport haast. Dat klopt ook wel. En critici vinden ook eigenlijk dat het teveel, de, de kant die jij nu beschrijft, uh, is, is doorgeslagen. Dat je echt zo erg tactisch goed moet zijn, en dat het misschien wel minder belangrijk is of je echt de aller, allersnelste bent. Want daar heb je niks aan als je banden natuurlijk niet meer goed zijn. Nee, want zo'n Guido van der Garde, die, die, uh, ja, die, die kan misschien hartstikke goed rijden. En, en zou misschien ook wel kunnen winnen als hij de perfecte auto onder zijn billen heeft zitten. Maar ja, dat heeft hij nou nu toevallig even niet. Nee, dat klopt inderdaad. Hij heeft uh, misschien wel de langzaamste auto van het veld. En dat, daardoor lijkt het misschien alsof het helemaal niet goed gaat. Terwijl het, ja. het misschien ook weer meevalt. Ja, ja want als, ja, stel, stel je zal iemand anders in die auto zetten. Dan, uh, die die finisht hij misschien wel helemaal niet. En hij, uh... Nee, die komt, uh, die komt misschien niet veel verder inderdaad. <lacht> nee, nee precies. Ja, ja. Het is allemaal een stukje oneerlijkheid in de Formule e, e. 1. Ja, eh, maar ja, goed, maakt jou natuurlijk niks uit. Want jij blijft Fin. Ik blijf ook kijken. <laughs> Vandaag is dat om negen uur in, uh, in Maleisië. Dan, uh, dan gaat het weer beginnen, de tweede race. En laten we hopen dat Guido van der Garde in ieder geval finished. Dan hebben we al een mooie middag. Een mooie ochtend. ochtend. Zeker. Dat is het, Vince veel plezier. En ik uh, spreek je later in het seizoen weer eens een keer. Is goed. Dankjewel, hè. Hoi, hoi. hoi, hoi. Het verkeert al de hele week het nieuws: moordzaken waarbij de verkeerde jarenlang heeft vastgezeten. Die heeft de moordzaak. Gaat ook weer open te worden. En vandaag is het precies tien jaar geleden... dat Lucia de B. onterecht, levenslang en TBS tegen zich hoorde eisen. Tijd dus voor een samenvatting van de gerechtelijke dwalingen. Het hof verklaart niet bewezen dat u het naar lastige lasten heeft begaan. En spreekt u daarvan vrij. Yeah! Dit is waar ik voor gevochten heb. Je vecht ook in de hoop dat ze er lering uit gaan trekken. Anders heeft het ook geen zin. De rechtbank kan er niet omheen... dat ondanks al het onderzoek dat is verricht... helaas niet is komen vast te staan... wat er precies met Anneke van der Stap is gebeurd. En op welke wijze en door wiens toedoen... zij van het leven is beroofd. De rechtbank zal verdachten dan ook van moord, dan wel doodslag, moeten vrijspreken. Oh, ik moet het echt allemaal uh, laten bezinken. Oh. Er was niemand bereid om, om te luisteren. En het antwoord dat je kreeg, dat kwam erop neer... Ze zijn veroordeeld, ze zijn terecht veroordeeld en bemoeien je er verder maar niet mee. De recessie die ons verhoord heeft, die hebben nu functies bekleden die veel hoger dan toen. Nou, ik vind dat schande. Ik vind gewoon tot daar de kappen moeten rollen. Want dat, dat is het belangrijkste wat er is voor mij. In dit geval had, vind ik, de politie daar uh, toch wat, wat meer in mogen doorpakken. Ja, zelfs een, een, een blind paard met recherche had moeten opmerken... Dat, dat dit een te grote toevalligheid was om ongereserveerd te laten liggen. Er is nooit verder gekeken van wie zou het dan wel gedaan kunnen hebben. We spreken nu niet meer over een incident. We hebben het hier over een aantal gevallen uh, die nu zijn aan te wijzen. Er komen nog een tweetal belangrijke zaken bij de Raad waar dezelfde symptomen zich aandienen... Ja, dan kun je zien hoe het eigenlijk speelt in Putten. Dan kun je zien, na 14 jaar. blijven ze gewoon volharden tot wij de daders zijn. Of wordt straks door de rechter bepaald dat het niet zo is. Denk ik nog dat de moeder en de familie. precies hetzelfde doen. Je probeert het vergeten wat je niet vergeten kan, je probeert het achter te laten wat je niet achterlaten kan. Dat sprake is geweest van opzet en voorbedachte raad, behoeft nauwelijks na een overweging. De verdachte was bekend met de stof digoxide. De verdachte was bekend met het feit dat digoxide een smalle therapeutische basis heeft. En mits die in boven therapeutische dosis levensgevaart Ik vind het wel niet zo. Ik hoef niet aan te horen. Worden. Ik hoef niks meer te horen. Worden. Ik heb dit niet gedaan. In Nederland is het aantal mensen dat uh, onschuldig vastzit... in de afgelopen tien jaar zelfs verdriedubbeld. Aan de telefoon Rijnand Bart, oprichter van privacybarometer.nl... en ook specialist op het gebied van burgerrechten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verdriedubbeld. Hoe komt dat dat er de afgelopen tien jaar... zoveel mensen bij zijn gekomen die onterecht vastzitten? Ja, dat heeft te maken met uh, het strengere uh, beleid wat uh, opstelt... Uh, of nou in ieder geval de regering uh, ingevoerd heeft... Uh, dat is met name na die terroristische aanslagen uh, geweest... dat ze hebben uh, besloten om eerder maar mensen op te pakken. Hm. En dat zijn niet allemaal mensen die natuurlijk... Uh, zoals je in die compilatie van jullie hoorde... Uh, die, die door de rechter uh, veroordeeld zijn... terwijl ze eigenlijk niets gedaan hadden. Maar dat zijn ook heel veel mensen... die alvast voor de zekerheid maar worden opgepakt uh, en vastgezet... Uh, ja, in afwachting van hun rechtszaak uh, uh, met name. Dus dat, zijn, dat is in voorarrest iemand uh, vastzetten. Uh, uh, in afwachting van de rechtszaak. En dat gebeurt nu vaker dan vroeger? Dat we, we, we pakken nu mensen sneller op en zetten ze maar gewoon vast, vast in voorarrest? Ja, dat gebeurt eindeloos veel, veel uh, meer. Uh, er is zelfs een rapport uit uh, uh, dat is uit 2011 dat uh, met name bij jongeren... Uh, daar blijkt dat in voorarrest zitten uh, zes keer zoveel jongeren... dan degenen die hun straf uitzitten. Dus dat betekent dat het, het merendeel van de mensen... in ieder geval van de minderjarigen, die zitten onschuldig in de gevangenis in afwachting tot de rechter een oordeel heeft over hun uh, zaak. Ja, vo vo voorbeeld kan... daarvan is natuurlijk uh, nu de jongens die vastzitten... vanwege de doodslag op Richard Groenhuis, de, de grensrechten. Um, ja, de, daarvan weten we dan niet helemaal zeker wat er nou precies gebeurd is. Maar goed, ze hebben wel geslagen. Dus ja, dus die zou kunnen zeggen, want dit is alvast een deel van hun straf. Ja, dat is, dat is natuurlijk wat er... Uh, want er, zei, er zitten nu nog, ik geloof, iets van zeven vast. In ieder geval is het voorarrest nog weer uh, verlengd tot de rechtszaak... Uh, dus die, hebben, die jongens hebben uh, zes maanden zitten ze sowieso. Of vijf maanden zitten ze sowieso vast. Ja, daar zitten die jongens bij van 15, 16 jaar. Um, wat je natuurlijk doet is. Uh, uh uh, of nou, je, je weet niet, want dat weten we nu nog niet... ...je weet niet uh, wat ze gedaan hebben... ...maar daar zitten zeker ook mensen bij... ...die alleen maar uh, erbij stonden... ...of misschien een klap gegeven hebben... ...maar die niet die grensrechter uh, doodgeslagen hebben... Of, hè, niet een fatale klap hebben gegeven. Uh. Maar wat je nu doet... is ...doordat je ze nu al vastzet... Uh, ...is dat je ze alvast wel uh, uh, uh, een straf geeft... ...zonder dat de rechter dat uh, beoordeeld heeft... ...en ondertussen worden ze wel van school gehaald... Misschien zijn ze al wat werk kwijt. Hun relatie staat onder druk. Mensen gaan altijd uh, uiteindelijk, uh, als je ook als je onschuldig gezeten hebt, gaan mensen zeggen. Goh, waar rook is, is vuur. Ja. Um, je helpt dat soort mensen niet om vervolgens weer fatsoenlijk in het leven te gaan. Kortom, gaan. Het, effect, het effect is heel groot als jij eenmaal in voorarrest hebt gezeten, dan krijg je dat stigma, krijg je nooit meer van je af. ook al is het uiteindelijk uh, was het on, on, onterecht dat je erin hebt gezeten. Zo is het. Ja. Mensen, uh, je hoorde dat net in die compilatie. Mensen gaan ook, uh, nou nu bij die Puttense moordzaak is het natuurlijk wel duidelijk geworden. Ja. Uh, uh, maar je krijgt toch van, goh, heeft hij het niet toch gedaan? Is hij er niet toch bij geweest? Duidelijk. Um, duidelijk. Het... Red apart, we gaan uh, afronden. Dank van privacybarometer.nl. Dank. Tot zover start van deze ochtend. Ik wens je nog een hele mooie zondag. B -N -M.